Dat je nog steeds bent ingeschakeld op jouw CFM Zandvoort bij de Wilt of Steel Dion Sydney. Een uur lang heb je kunnen luisteren naar zijn mixkunten Zometeen Na de klok van 11. The one and only DJ Dion Sydney Tot een einde En dan komt DJ JK Hou hem hier op CFM Zandvoort Dit is zie It tot aan 12 uur Bye. <laughs> In my head, like a music in my head, this music in my head, like a music in my head. Dat blijft het zeker. Ik hoop dat jullie genoten hebben van 3 uur lang. Zie het. Op Radio CFM Zandvoort 106.9. Volgende week vrijdag. Zijn we er weer bij. 3 uur lang. Hete beats. En hete nieuwtjes. Mijn naam was DJ JK. Samen met DJ Dion Sidney. Was het zie het. Tot volgende week. Tot zie het.